Bommel, hoorspelserie naar de verhalen van Marten Toonder in de bewerking van Peter Tenuil. Vandaag vertelt Jacqueline Blom de Viridiaan-dinges. We zijn omringd door trillingen, het geluid van groeiende bomen, de uitstraling van stenen, mijn stem. Allemaal trillingen die we niet kunnen zien. Stel je voor dat ze zichtbaar werden. Dan krijg je zoiets als de Viridiaan-dinges. Ik moet er niet aan denken. Op een mooie morgen in de lente zat heer Olly van de vroege zon te genieten. Oh, de vermoeienissen van de laatste tijd... hebben mij meer aangegrepen dan menig een zou denken. Dat komt omdat ik de dingen dieper aanvoel dan de meeste. Dat verrikt zich. Ik geloof dat ik voorlopig iets geestelijks ga doen voor mijn gedachte leven. Excuseer, heer Olivier. Maar wat? Ik hoorde niet goed wat u zei. Uh, wat zal ik gaan doen? Denken of lezen of schrijven? Ik weet het niet. Het is allemaal erg vermoeiend voor een heer van mijn stand. Wat jij, Joost... Hoe denkt u over een kunstbeoefening? Hm? Dat is erg gekleed in betere kringen. En over een paar weken wordt de pride de rommel toegekend, als u mij toestaat. Ik las het in uw ochtendblad. Oh. Oh. Ah. De gouden trofee die wij hierboven afbeelden, oh, zal worden toegekend aan de kunstenaar die de beste uitbeelding van het nu heeft geschapen. Inzendingen kunnen gestuurd worden aan de president van het Rommeldam Festival voor de 27e A.S. Oh, dat is net iets voor mij, iets rustigs en hoogstaats. De ezel hier, dan heb ik het beste uitzicht op de golven. De, de, de tubus aan mijn rechterhand en het handboek schilderen in twaalf lessen achter mij. En de thermosfles binnen, bereik. Zo, nu kan ik mij ongeremd uitleven. Als je begrijpt wat ik bedoel. Zeer wel. Anders nog iets van uw dienst? Mm, nee. Dan spoed ik mij huiswaarts. Met uw welnemen. Oh. Beste uitbeelding van het nu. Ah, dan moet ik golven maken. Dat is logisch. De golf van nu is anders dan alle vorige en alle volgende. Een hoogstaande gedachte waar vast nog niemand op is gekomen. Maar het is wel lastig dat die dingen geen ogenblik stilstaan. Hij boog zich ingespannen voorover en smeerde een blauwe veeg op het binnen. Okay. Een eenzame wandelaar die over het strand naderde... ...zag hem zo zitten en hield de pas in. Die makker mag wel oppassen. De vloedgolf daar voor hem vibreert nogal. En die zal hem vast zeker over zijn bolle dingen. Dingers, verdomme. Wow! Het zilt is je lelijk op het vet geslagen makker. Ik zou maar uit dat stop komen als ik jou was. Er zit vandaag een trilling in die niet goed is voor de... Uh... Dinges. Oh, het is plezen... Het leven van een klutselaar is al moeilijk genoeg. En, en, en dan nog uitgelachen worden ook. Lachen? Er is niks te lachen. Kunstenaar, zei je toch? Het is om te grienen. Uh, ja, dat is het. Al mijn schildersbehoeften zijn weggespoeld. En mijn kunst ook. En dat terwijl ik net zo'n mooi golfje getekend had. B voor de pri, als u begrijpt wat ik bedoel. Mijn zolen, hou je vlees uit het zout. Daarachter zie ik je, je pri-werk alweer aankomen. Oh! Oh! Zo, daar is je doekje weer. Ultramarijn, zo uit de tube geknepen. Waarom heb je geen mossas genomen? Oh. De inspiratie is uit mij gespoeld. Dit was heel vreselijk voor mijn zwak gestel. Ik moet mijn vlug gaan verscholen. En dan met een hete grog naar bed. Dat voel ik. Wacht me... eens even. Je hebt daar een Viridiaan-dinges aan je bolle kop hangen. Dat is zonde, makker. Geef hier dat ding. Wat zeg je? Je hebt daar een Viridiaan-dinges. Dat ding vibreert mooi. Het is zonde om het niet te gebruiken. Oh, nu zie ik het pas. Terpentijn, de meesterschild... Zeker. Geef mij die lap voordat je hem tussen je vleesafval al gooit. Dat is hier. Gewoon Meridiaan dingen. Je... Wat een kleur. Wat een vorm. Daaruit zou men een raar meesterwerk kunnen bouwen. Eens even kijken. Huh? Wat gaat u doen? Dat is mijn linnen en ik heb er een mooie golf op getekend. Er moet alleen nog wat wit in. Voor het schuim, als u begrijpt wat ik bedoel. Zo. Een beetje lijm. U hebt mijn golf uitgeveegd. Ik had hem nodig voor de van het festival. Want ik was bezig om het nu te schilderen toen die golf op mijn hoofd viel. Ja, daar heb ik je. Huh? En dan druk ik de slierten van de Veridiaan hingers gevoelig op het canvas. En klaar. Daar, een vastgeplakte vibratie van de watertreden. Een greep uit de eeuwigheid. Het nu, wat je makker. Oeh, is dat nu kunst? Dat is een collage die alle streepjesbroek achterover zal laten slaan. Je mag hem hebben voor een fles al gurken met suiker. Tenslotte is het jouw doekje en dat stuk viridiaan kwam van jouw schedel... Uh, morgen kom ik de augurken halen en dan kan ik het meteen signeren en vernissen. Want uh, gevernist moet het worden, Dan slaat de rijp in de Tot ziens. Het beuken van de golven heeft mij uitgepet. Trouwens, het past een heer niet om met een ezel op zijn rug over de weg te gaan. Mijn handboeken en schildergarnituren zijn mij door de zee ontnomen. B dit ding kan ook wel weg. Het nu. Het nu is het heden. Maar wat is het heden? Het zou zonde zijn om dit met wier beplakte doek ook weg te gooien. Ten slotte is het door een erkend kunstenaar gelijmd. Dus misschien is het wel een meesterwerk. Zo zacht, zo vergleden. Verleden. Het is moeilijk om daar wat te krijgen, maar het is wel boeiend. Hmm, eigenlijk is het jammer dat ik het niet persoonlijk gemaakt heb. Met het oog op de brilie bedoel ik. Vergledenheden is verleden. Het zou me heel wat moeite besparen wanneer ik dit stukje kon inzenden. Oh, wat oh. Oh, oh. Het, het spijt me, Marquise. Mijn kunstwerk benam me een beetje het uitzicht, bedoel ik. Hier is uw brilletje. Ik hoop dat het geen pijn gedaan heeft, werkelijk. Parpleu. Uw manieren zijn stuitend, uh, bommel. En gevoerde de platte geur van laag water met u mede. Zijt ge aan het strand jutter geweest? Dat is mijn collage. Par exemple, een collage. Hm? Boeiend van compositie en uiterst charmant. Ik mag wel zeggen, een oeuvre magistrale. <laughs> ja, vindt u ook niet? Dat boeiende komt van het plakwerk, als u begrijpt wat ik bedoel. Magistraal bedoel ik. Een meesterwerk... Behoudens uitdroging en vernissage, natuurlijk. Wie heeft dit werk geschapen, Amis? Uh, zeg het, zeg het uh, maar uiterlijk. Uh, uh, Zij het geen Ik moet... Uh, uh, uh. Curieux. Men weet toch nooit wat er uit zo'n extraordinaire figuur voort kan komen. Parbleu, un chef-d'œuvre. Heer Olivier, mag ik aannemen dat uw schilderstukje geslaagd is? Dat verheugt mij met uw welnemen. Zal ik zo vrij zijn uw schildersbenodigdheden van het strand te halen? Dat hoeft niet. Ze zijn weggespoeld door een soort golf die ik geschilderd had... waar een stuk wier in zat dat op het doek geplakt is, als je begrijpt wat ik bedoel. En als de schildertijn soms komt, moet je hem een flesje augurken met suiker geven... Ik heb geen tijd voor hem. Ik ben bezig, bedoel ik. Een meesterwerk. Dat zei de markies En die kan het weten. Trouwens, het is door Terpentijn geplakt. En dat is een meesterschilder. Maar nu is het voor mij. Ik heb het gekregen. En bovendien heb ik het linnen betaald. Dus wat wil mij nog meer? En als ik het nu eens naar het festival stuur... Voor de brief, bedoel ik. Excuseer, heer Olivier, uh. start u mij toe naar bed te gaan? Eh, hmm? uh, dat schilderij. Huh? Hebt u dat gemaakt? Dus uh. is heel treffend, dat u uh. mij toestaat. Net echt. Hmm? Wier, als ik mij mag voor me uitdrukken. Ach, ja, wat zal ik zeggen... Die schilder heeft het een beetje vastgeplakt, maar die wier komt van mijn hoofd. Maar Het is trouwens geen gewone wier, het is, uh, het is veriaan, als je begrijpt wat ik bedoel. Ga maar slapen, Joost. Ik blijf nog een poosje bezig. Goedenacht, heer Olivier. Er hoort alleen nog een handtekening onder en dan is het klaar. Wat is er eigenlijk op het toen de ochtend aanbrak, kon men heer Bommel nog steeds in zijn studeervertrek aantreffen. Hij zat met een doorwaakt gelaat aan de tafel, met een potje verf voor zich en met een penseel in de trillende vingers. Oh, eigenlijk ben ik overgevoelig. Waarom zou ik het niet zelf ondertekenen? Oh, daar kraait immers geen haan naar. Wie is tenslotte zo schilder geloven de heer van mijn stand? Oh. Excuseer, heer Olivier, ja. daar is de heer Tijn. Hm? Ik heb hem een flesje ongeurken gegeven, met suiker, volgens uw orders, ja. maar nu wil hij het doek signeren en vernissen of zo, anders slaat de rijping erin, zegt hij. Oh, uh. <coughs> Tijn, ja, ja, ja. Die, ik, uh, uh, ik, ik heb nu geen tijd. Ik voel me lang niet goed, bedoel ik. ik. Ik ben er niet na een slapeloze nacht. Zeg hem dat maar, Joost, dat hij op een andere keer maar eens terug moet komen. De volgende maand of zo. Ik kan u niet gestoord worden. Dat zie je toch? Heer Olivier kan niet gestoord worden. Hij voelt zich niet zo goed na een slapeloze nacht. Of u de volgende maand terug wilt komen. Zo, aan mijn zolenmakker. Nu ben ik er. De volgende maand ligt ergens anders... Maar goed, laat dat vleeslichaam maar slapen. Alleen waarschuw ik hem. Het vet zal hem dun langs het graan te lopen als de vibratie rijp wordt. Zeg hem dat. De bolle dinges. Heb je moeilijkheden met heer Olly? Ik nee. Maar er komen moeilijkheden tussen hem en de Viridiaan dinges. Let maar op, als die rijp wordt met volle maan. Ik weet niet waar je het over hebt. Wat is een Viridiaan-dinges? En wat heeft heer Olly ermee te maken? Het is een plaksel van natte wier. Ga maar naar binnen, daar hangt het ergens aan een muur. Oh, een schilderij. De Viridiaan is een meesterwerk. Het moet gefixeerd worden, anders gaat het rijpen. En dan slaan de trillingen hem in de schedelvulling. Dan is het huilen geblazen. Maar niemand kan zeggen dat ik niet gewaarschuwd heb. Ik begrijp er niet veel van, maar ik vrees dat heer Olly weer in moeilijkheden komt. Dat is dat. Gesigneerd. Het is gebeurd. En nu hoef ik er verder niet over te piekeren. Ten slotte moet een heer de moed hebben om een beslissende stap te doen. Wat bedoelt u? Ja. Wat is dat? Hebt u dat gemaakt, heer Olly? Dit is een meesterwerk. Oh. Ik heb er zojuist de laatste hand aan gelegd, jonge vriend. Mm -hmm. Het is bestemd voor de prix van het Rommeldam-festival. Je weet wel. Oh, is dat het? Mm -hmm. Ik heb daarnet met Terpentijn gesproken en die zei... Oh, het kan me niet schelen wat hij zei. Help me liever om dit kunststuk naar de gang te dragen. Oh, ja. uh, um, uh, Terpentijn zei dat het gevernist moet worden. Ja. Voordat de maan vol is, want dan komen ja. er moeilijkheden. Tch. Ja, ja, zet het hier maar even neer. Zo. Zo. Als jullie Joost even helpt om het naar de kelder te brengen... dan kan ik het daar bewaren tot de datum van inzending. Mm. Zo. Ja. Het is heel opmerkelijk, jonge heer Poes. Hm? Wel vreemd natuurlijk. In mijn tijd schilderde men keurig met verf, als u me toestaat... Mm -hmm. En dit is gewoon een stuk zeewier dat op het linnen is gelijmd. Ja. Maar het doet me iets. Heel erg naardig, vindt u niet? Zou het van de brakke lucht komen die er afslaat? Oh, ik weet het niet. Misschien is het de manier waarop het is opgeplakt. Want dat is ook een kunst. Terpentijn noemde tenminste een meesterwerk. <tied> een toeval wilde dat de marquise de kantekleer en burgemeester Dikkerdak in de kleine club op dat moment ook over het kunstwerk spraken opmerkelijk het was een collage Amis, en het bevond zich in de handen van de ongeletterde bommel heel fijn van compositie werkelijk ik heb ervan staan kijken ja die bommel soms denk je waardeloos en soms denk je wat een rakker het zou me niet verbazen wanneer hij met de Prix de Rommel zou weglopen. Over de Prix gesproken. Ik wil u het poëm niet onthouden dat ik ter ere van het festival heb verlicht. Het is het laatste woord in de moderne kunst. Luister. Nu heden, straks verleden. Verleden in de duisternis van de tijd. Iets van niets, de en van het nu. Die in niets vergelijkt. Ja. Nou, waarom vraag je toch steeds of ik het gemaakt heb, jonge vriend? Nou. Het is van mij, dat heb ik je toch gezegd. Ja, Toen maar... je gisteren binnenkwam, had ik er net de laatste hand aan gelegd. Excuseer, Olivier. Daar is een verslaggever in een argus van de Rommeldamse Courant... die oh. u spreken wil. Ja. Uh, het gaat over het doek dat in de kelder hangt met uw welnemen. Hij wil daarover schrijven, zegt hij. Kijk, dat vind ik nu aardig. Zeg hem dat ik kom, Joost. En jij, jonge vriend, ik hoop dat dit je te denken geeft. De pers verheugt zich over mijn schepping. Morgen staat mijn naam in geuren en kleuren in de krant... zodat iedereen kan zien waartoe een heer van mijn formaat in staat is... En wat doe jij? Terpentijn zei... En wat doe jij? Zeuren. Mijn kunst zwart maken. Dat is wat jij doet. De markies de kantenkleer zat enkele dagen later op het terras van zijn buiten... en las vol aandacht de krant, te midden van vogelzang en zonneschijn. Parbleu, daar staat me deze borrel weer voluit in de pers... Opzienbarende inzending voor het festival, schrijft men. Ik moet toegeven dat het doekje kwaliteiten bezat, maar ik zou het wel eens in alle rust willen beschouwen voordat ik er een uitgewogen oordeel over geef. Voilà, er zit een kaartje van deze bommel bij de post. Dat treft. In een smaakvolle en verzorgde omgeving... zal de meester zelf een uitleg geven van zijn meesterwerk. Daarna zal het opgezonden worden naar het festival... om daar de Prie de Rommeldam te gaan winnen. Fied Die avond zat een kleine kring van gasten in heer Bobbels woonkamer. Vrienden, dit is het nu... Houd recht, Joost. Uh, het is een soort wier. Zeewier, als u mij volgen kunt. Uh, een groot soort, zoals u ziet. Het komt uit mijn hoofd. Uh, uit mijn haren, eigenlijk. En toen is het met een kwast en wat lijm op dit doek geplakt. Op een heel kunstige manier. Een collage. Mm -hmm. Gezegd dat het uit uw haren kwam. Ja. Wat is de diepere zin van deze opmerking, Amies? Wel... Uh, gewoon, daar kwam het vandaan, uh, uit de zee, die is nooit hetzelfde. Want de golven zijn altijd anders. Hè? Soms zijn ze laag en soms zijn ze hoog en dan komen ze ineens over je hoofd. En dat is het echte nu, want dat is ook nooit rustig. Daarom zat ik de zee te schilderen en die viel toen ineens op me... zodat er een stuk wier uit mijn hagen kwam. Inspiratie, het is anders raar, zo'n stuk opgeplakte oude. Maar het doet me wel iets, dat moet ik toegeven. Ah, je bent toch knap, Orly? Nee. Jij kan eigenlijk alles. En wat heb je het mooi gezegd? Ik heb het niet allemaal begrepen, maar het was fantastisch, hoor. Oeh, oh. uh, <laughs> dank, ja. Ik, uh, zal het kunstwerk weer terughangen in de kelder met u goedvinden? Ik ben benieuwd wat er gebeuren zal. Want vanavond is het volle maan. En als Terpentijn gelijk had, slaat dan de rijping in de viridiaan. Wat dat dan ook betekent. Merci, amis. Je kunt beter plaatsnemen voordat je door de knieën zakt. En daar dit een culturele avond is en de aanwezigen afgestemd zijn op kunstgenot, wil ik ze mijn bijdrage niet onthouden. Het is een poeem. Getiteld Nu. Ik heb het al gehoord. Nu heden straks verleden. vergleden in de duisternis van de tijd. Iets van niets, de en van nu, die in niets verglijdt. Bravo! Dit waren slechts enkele aanvangstroffen... Ik heb gepoogd om de flits van het nu te vangen uit de bijert van ogenblikken die ons omringen. Thans zal ik pogen de chaos van de tijd... Oh, het licht! Het, het oh. licht! Het valt uit! Het licht valt uit! Het licht valt uit! Wat is hier aan de hand? Oh. Oh. Uh, uh, het is een uh, uh, uh, uh, uh, kortsluiting. Uh, Joost zal het wel zo verholpen hebben. <laughs> ga, ga toch zitten, Doddeltje. Uh, uh, mevrouw Doddel, bedoel ik. Eetje. Ik bedoel eigenlijk... Uh... Als men zo aandringt, wil ik, ondanks de sluiting en een verwaarloosde leiding, wel verder gaan met mijn poeie. Ik zal nu pogen om in enkele uitgewogen regels de vormloze deemster van de tijd te schilderen. Daaruit zal dan op het juiste moment de flits van het nu opnieuw tevoorschijn springen. Excuseer! Is oh. iets verschrikkelijks! Het schilderij ontploft! Blijf u vinden? Wat, wat, wat, wat, wat, wat bedoel je? Wie, wie is het Joost? Wat, wat, wat, wat is er gebeurd? Bert, een griezel! Oh. Wat zal er gebeurd zijn? Wat bedoelt Joost met een griezel? En hoe kan mijn kunstwerk opploffen? Dat is wat Terpentijn bedoelde, denk ik. De... Met volle maan slaat de rijping in de viridiaan-dinges, zei hij. Ja. En het is vanavond volle maan. Ik heb u genoeg oh. gewaarschuwd. Nou, nog brutaal zijn ook. Hm? Oh, mijn schilderij, mijn, mijn collade bedoel ik. Er zit een gat in het wier. En hij komt rook uit het kastje met zekeringen. Trouwens, het kelderraam is uit de muur gerukt, ziet u wel. Dat is vreselijk. Dat was nu net het mooiste gedeelte met prachtige blazen in het midden. Onherstelbaar beschadigd. Hoe moet het nu met de priërs, je begrijpt wat ik bedoel. Hmm, het lijkt wel al alsof er iemand door dat gat naar buiten gekropen is. En Joost had het over een griezel. Kijk daar. Over de heuvel verdwijnt een donkere gedaante. Mijn kelderraam vernietigd. Adieu, amis. Ik zie dat ge u reeds voor de nacht hebt teruggetrokken. Idien, in deze vergane bouwval kan mijn kunst toch niet tot ontplooiing komen. Ik groet u. Jammer, deze woorden zijn toch van grote schoonheid. Met een weinig inspanning had de toehoorder zich kunnen verheffen tot een hoger plan. Wat gebeurt daar toen, Poes? De markies, hij wordt aangevallen door die griezel, als ik het goed zie. Kom mee, heen, Olly. De markies hangt in de boom, toppos. Het is stuitend. Allerlei uitvaagsel werkt hier bij avondgrond. De gehele omgeving zou moeten worden uitgekamd. en dat er grond gelijk worden gemaakt. Dat is waar. Mijn kunst is ook lelijk beschadigd. Oh, kom gauw naar beneden, dan zal ik u helpen. Uh, wat is er eigenlijk gebeurd? Hmm, hier heeft iets vreemds gelopen. Zulke voetsporen heb ik nooit eerder gezien. Ik zal ze volgen, dan kom ik wel meer te weten. Hé, hey, daar zit Terpentijn, midden in de nacht te schilderen. Maar wat is dat achter hem? Dat is die giezen... Oh, oh, oh, oh. Mijn doek, mijn doek. Dat was dezelfde die de markies heeft overvallen. De griezel van Joost, die uit heer Bommel's kunstwerk is gekomen. Terpentijn, heb je je pijn gedaan? Kan je staan? Ik heb het gezegd. Met volle maanslaat de dinges in de. de dinges. Is... Ja, ja, ik heb het heer Bommel verteld en die heeft het misschien niet helemaal begrepen. Ik ook niet trouwens, maar Joost beweerde dat er een griezel uit heer Ollies kunstwerk is gekomen. Die heeft eerst de markies aangevallen en nu jou. Ja. Het kunstwerk van die vleespastei. mijn zolen. Ik zelf heb die weer op het linnen gefibreerd. Maar omdat het niet op tijd gefixeerd is... is de viridiaan eruit gebarsten. Hij wordt aangetrokken oh. door trillingen. Daarom is hij mij op het skelet gesprongen... toen ik de maan op het doek streek. Dat trilde machtig. Makker. Dat geloof ik. Is er helemaal niets te doen tegen die losgebarste uh, uh, viridiaan? Niet veel. Uh. De enige die macht over hem heeft, is de vent die zijn handtekening op het stuk heeft gezet. Ja, dank je. Ik weet genoeg. Ik heb eh? Terpentijn gesproken en die zegt dat de Viridiaan aangetrokken wordt door trillingen. Viridiaan? Ho Hoezo trillingen? Trek het je niet aan, Olie. Zo. Het is mij ook in de knieën geslagen, hoor. En het was best een mooie plaat. De ja. trillingen van het gedicht van de marquise, bijvoorbeeld. En Terpentijn is zelf ook aangevallen toen hij een maanschilderij zat te maken. Hoe vreselijk is dit ja. alles? Dat komt er nu van, wanneer een heer zich met kunst afgeeft? Ja, het is erg. En de enige die macht over het monster heeft, hmm? is degene die zijn handtekening onder het doek heeft gezet. Degene die zijn handtekening onder het doek heeft gezet, dat ben ik. Ik heb dus de macht over het monster uit mijn schilderij. En zo hoort het ook, wat jij. Ik begrijp het niet. Hoe kan jouw kunst nu een monster zijn, Olly? Zo moet u het niet zien, mevrouw. Het is geen monster. Het is de samengebalde kracht die ik op mijn doek heb gelegd. Als u begrijpt wat ik bedoel. De geest van de hedendaagse kunst. Het is wonderlijk waartoe een heer in staat is. Mm -hmm. En daarom is er geen enkele reden voor angst. Ik beheers die kracht, dat voel ik. Daarom kan iedereen nu rustig gaan slapen. Het is toch zo geruststellend als jij in de buurt bent, Olly. Het geeft me altijd zo'n veilig gevoel. U kunt op mij vertrouwen. Kom, mevrouw. Het zal mijn eer zijn u thuis te brengen. U mag anders wel oppassen. Het monster wordt aangetrokken door trillingen. En u zult hard moeten werken om het in de hand te houden. Een eindje buiten de stad stond het gemeentelaboratorium waar enige geleerden met hun proefnemingen bezig waren. Het licht van de opkomende zon wierp een rozig schijnsel op het bouwwerk... waaruit geknetter en zoemende geluiden opstegen. Een donkere gedaante, die hierdoor werd aangetrokken... maakte zich los uit het bos en bewoog zich sluipend naderbij. Maar de geleerden hadden alleen maar aandacht voor hun werk. Heemelijk bliksem, donderbeda. Daar hebben wij deze nieuwe element gevonden, meneer Pieps. Het is gelukt. Kijk toch maar aan. Ja, en het heeft een krachtige straling, zou ik zo denken. Ach, wat is het, prof? Het is onbekend. Het is dus nog namenloos. Ik sla voor het snel een naam te geven, daarmee het niet langer onbekend is. Uh, wat denkt u, zeg van de naam... Pellevitium. Heel mooi, heel mooi. Maar zou dat niet een beetje lastig zijn voor de student? Ah! Uw ochtendpap met uw welnemen. Wat is dat? Er schijnt iets aan de hand te zijn. Wat moeten al die agenten? Er is een overval gepleegd met uw goedvinden. Op het gemeentelaboratorium hier in de buurt. U Weet wel, ik was zo vrij de radio aan te zetten en die had het over infrarode elementen die de een of andere uitvinding wilden vernietigen. Uitvinding? Wat bedoel je? Professor Pliwopski schijnt iets nieuws te hebben ontdekt. Huh? Het fijne ervan heb ik zo nog niet begrepen, maar het is iets met een sterke straling, een, een, een, een trilling, als ik zo vrij mag zijn. Een trilling? Trillingen trekken de Viridian aan. Die aanslag zou best het werk van mijn kunstmonster kunnen zijn. Uh, uh, excuseer, <tie> Olivier, uw pap wordt koud. Uh, en ik weet zeker dat de radio niet over uw, uh, uw kunstmonster gesproken heeft. Uh. Een aanslag door onverantwoordelijke elementen, zei men. Uh, ik, ik weet wel uh. beter. <tie> ik moet er naartoe, want ik ben de enige die macht over hem heeft. Oh, oh. Hoe vreselijk is dit alles. Het laboratorium lijkt wel gesloopt. En de kostbare apparatuur hangt er aan alle kanten uit. Ik had de Viridia niet uit het oog mogen verliezen. Maar wanneer ik vlug ben, kan ik hem misschien nog wel tussen de resten vinden. Hou! Wat is er? Ik heb haast, commissaris, want daar heeft iemand een ongeluk begaan. Niks ongeluk. Ja. Er zijn relletjes uitgebroken in het laboratorium. Maak dat je wegkomt, bommel, voordat de latten getrokken worden. Het, het zijn geen relletjes. Het is mijn kunstmonster... dat is aangetrokken door trillingen waar het niet tegen kan. Het is uiterst gevoelig, bedoel ik. En nu ben ik bang dat het zich zeer doet... terwijl ik de enige ben die macht over hem heeft door mijn handtekening onder zijn linnen. Zo. Altijd dezelfde. Jij zit dus achter deze aanslag, hè? Kom mee naar het bureau, man. Daar heb ik geen tijd voor en ik zit niet achter een aanslag. Ik sta hier om mijn monster te beschermen tegen stommiteiten van de politie, als u begrijpt wat ik bedoel. Inrekenen! Ik heb niks inrekenen! De stille zomerlucht trilde al spoedig door het meningsverschil. Zoals de oplettende luisteraars weten, wordt de viridiaan aangetrokken door trillingen. En hij sprong dan ook uit het struikgewas tevoorschijn om zich op de politiebeamten te storten. Inrukken! Gans ongehoord dat trampelte behoorde op de heide hierom, ja. zonder zich om mijn vernietigd plevitium te komen. Ja. Dit zijn schrikkelijke toestanden, oh. meneer Pieps. Ja, ja, ja, ja. Heel schrikkelijk. Het gebouw is een ruïne en, en de politie is afgetuigd. En dat alles door mijn kunstmonster. Monster? Mm. Van welk monster spreekt u daar? Het is mijn kunstmonster uit het viriaandoek. Dat is aangetrokken door trillingen waar het niet tegen kan. Maar het is uiterst gevoelig, bedoel ik. En ik ben de enige die macht over hem heeft... door mijn handtekening onder zijn linnen. Ja, waanzin, professor. Ja. Van een monster kan geen reden zijn. Het ja? handelt zich om een nieuw element, mm -hmm. ja dat wij ontwikkeld hebben ja, en dat een bijzondere adaptie-implosie veroorzaakt heeft. Uh, uh, noteert u dat, meneer Pips? Uh, die implosie had oogjes. Ik heb het uiterlijk gezien. Oh. Maar, trouwens, uw provincium is verdwenen. We moeten opnieuw beginnen. Oh. Oh, mijn oude schicht heeft in het gevecht ook danig geleden. Als hij het nog maar doet. Mm -hmm. Heer Olly, wat is er gebeurd? Heb je zich pijn gedaan? Pijn? Nou, Na, natuurlijk. Maar meer van binnen dan van buiten, als je begrijpt wat ik bedoel. Maar, dit is gewoon de motorpech. Die is gemakkelijk te verhelpen. Maar het gaat om mijn kunstmonster. Hoe moet ik dat vinden? Heel gewoon. Het wordt aangetrokken door trillingen. Maar u moet wel opschieten, want dit is de laatste dag om uw doek in te zenden. Dat las ik daarnet in de krant. Trillingen, dat heb ik gemerkt, ja. Maar waar haal ik trillingen vandaan? Maak een nieuw schilderij, dan komt uw monster vanzelf naar u toe. Oh, een nieuw schilderij? Ja. Wel ja, alsof het niets is. Maar hoe doe ik dat zo gauw, bedoel ik? Het werk van een echte artiest veroorzaakt altijd trillingen. Kijk, wat enig. Pommel heeft zijn auto weggegooid. Daar is vast wel wat mee te beleven <laughs> Dacht ik het niet Alles is een beetje kapot Maar de toeter is nog heel Evengoed zonde om die erin te laten zitten Daar kan ik reuze plezier mee hebben Iria. En nu weer aan het werk. Als jij daar gaat staan met een kommetje Joost, zodat ik er mijn penseel in kan dopen als hij droog wordt... kan ik een kunstwerk gaan maken dat gaat trillen. En dat trekt mijn kunstmonster aan. Op die manier kan ik het vangen. Het is uit de kunst. Maar dat doek in de kelder dippen me toch meer als u mij toestaat. Het had iets... Uh, iets. Ik weet niet precies hoe ik het uit moet drukken... als ik me zo mag uitdrukken. drukken. Hoe kan ik zo nu trillen? Wat, wat is dat voor een lawaai, Joost? Het is de heer Waggel. Er loopt een heel erg naardig iemand achter hem aan. Ik vrees dat hij hem kwaad wil doen met uw welnemen. Oh, oh. Ik ben door je plaatje gevallen. Ja. En nu hangt het om mijn nek. Wat eenig... Is. Oh, vreselijk. Dat, dat, dat moet mijn kunstmonster geweest zijn. Het werd aangetrokken door trillingen. Maar welke? Ach, ik ben bang dat het getoeter van Wammers... meer trilde dan mijn kunst. Ik weet wat me te doen staat. Ik breng het doek dat nu in de kelder hangt... naar de tentoonstelling. Zonder monster. Tenslotte heb ik geen tijd om me nog langer... met die onzin bezig te houden. Zo gezegd, zo gedaan... Heer Olly haalde zijn beschadigde collage voor de dag en begaf zich ermee naar de stad om haar bij het museum af te leveren. Hij was te veel vervuld van zijn eigen gedachten om te bedenken dat de doek trillingen uitstraalde. Maar na een poosje werd hij een beweging naast zich gewaar en toen hij opzij keek zag hij een vreemdeling die zwijgend met hem opliep. Goedemiddag. <middels> veel manieren heeft hij niet en zijn uiterlijk is ook vreemd. Maar het zal een artiest wezen. Dat soort lieden is vaak wat eigenaardig. Waarschijnlijk wordt die aangetrokken door mijn kunstwerk. Uh, dit is een collage. Uh, het is eigenlijk een meesterwerk, maar het is een beetje beschadigd. Uh, ziet u dat gat in het midden? Dat is een opengescheurde blaas in het wier... waar een viridiaan ding is, is uitgebarsten. Die loopt nu als een monster rond. Toch wel mooi, hè? Ik ben bezig het naar de festival tentoonstelling te brengen. Voor de Prix de Rommel. U, u weet wel. Maar ik heb een beetje haast. De inzending sluit vandaag. Mooi. Dit tentoonstelling is zo goed als klaar. Alleen hier is nog een open plek. De, die is bestemd voor de collage van O.B. Bommel. Een groot doek, getiteld Viridiaan. De heer Bommel moet opschieten. Als hij er over kwartier niet is, wordt hij van deelneming uitgesloten. We kunnen hier niet blijven rondhangen totdat hij zin heeft om te komen, meneer Balkenbreijer. <lacht> ik, ik ben een beetje laat, vrees ik. Dat komt omdat ik op de Veridiaan gewacht heb. Die is een beetje uit het wier gebarsten, zodat er nu een gat in zit, dat er eerst niet in hoorde. Maar het is toch nog wel mooi. En zodoende ben ik hier. Goed, goed, goed, goed, goed. Bij moderne kunst wordt er niet op een gat meer of minder gekeken. Als het maar goed gecomponeerd is. Kijk, we zullen het hier ophangen en dan zijn we klaar. Net op tijd. Kijk, deze ruimte hebben we voor uw bijdrage opengehouden. gunstige plek, met een prettige licht. Wat u, meneer Balkenbreijer? Het spijt me, er is vandaag nog geen toegang voor het publiek. U zult moeten wachten totdat de jury haar werk gedaan heeft. Ik verzoek u heen te gaan, anders moet ik de portier roepen. Maar op dat moment hief de vreemdeling zijn armen omhoog en sprong hij de zaal binnen. De gevolgen waren vreselijk. Een dergelijke uitbarsting van kunst was in deze omgeving nog nooit waargenomen. En het valt dan ook niet te verwonderen dat menig voorbijganger vol ontzetting de passing hield. De zwaargebouwde gedaante sprong naar buiten en maakte zich over de hoofden van de omstanders uit de voeten. Dat, dat, dat was hem. Dat, dat moet mijn kunstmonster geweest zijn. En ik, ik, ik heb het niet geweten. Alleen mijn doek hangt er nog, omdat ik zijn meester ben... En dat doek is niet eens van mij. Dit is het einde van alle kunst. En het is mijn schuld. Maar ik zal het goed proberen te maken. Ik, ik zal de schade vergoeden, als u begrijpt wat ik bedoel. En met die woorden trok hij met bevende hand zijn portefeuille. Het gebaar van heer Bommel had de gewenste gevolgen. Nadat de datum van de tentoonstelling een week verschoven was... gingen de meeste artiesten met frisse moed opnieuw aan het werk. Natuurlijk werd er wel menige opmerking gehoord... Inspiratie is nu eenmaal niet te koop. Zoals de tascheur Koos Turkenboer zei... nadat hij vier blikken had omgekeerd zonder het beoogde effect te verkrijgen. En de tirejonist Korrelpoel werd onder het uiten van grove taal uit zijn atelier gezet... toen hij een lading vermiljoen door zijn doek had geschoten. Maar gelukkig waren niet alle kunsten even zwaar getroffen. De dichters hadden het veel gemakkelijker... omdat heer Bommels kunstmonster hun trillingen niet had kunnen vernietigen... Ah, bleu. Een week respect, dat geeft me de gelegenheid om mijn poëm nog eens bezonken door te nemen. Ik overweeg om het nu niet uit de duisternis van de tijd te verheffen, maar uit de maalstroom. Dat is raker. Overigens blijf ik erbij dat men deze bommel van verdere deelneming had moeten uitsluiten. Er zijn grenzen... Zelfs aan platheid. Hmm. Het wordt tijd dat iemand, heer Bommel, eens de waarheid zegt. Dit is allemaal veel te ver gegaan. En het komt alleen maar omdat er een verkeerde handtekening onder het doek staat. Dat zal ik hem vertellen. En het kan me niet schelen of hij boos wordt. Ah, heer Olly. Ja. Daar bent u. Dag, jonge vriend. Dag. Oh, dit kan zo niet. Ik, ik ben nu wel de baas van die viridiaan, maar ik kan hem niet aan. Dat is gebleken. Nee. Maar... En, en dat komt omdat niet ik, maar Terpentijn het monster geplakt heeft. Nee. Wat moet ik nu doen? Ach, ik, ik heb nu wel geld gegeven, maar dat is niet voldoende. Geld speelt geen rol. We moeten het monster vinden. En we moeten Terpentijn zoeken, want die moet zijn naam onder het werk zetten. Hij zal trouwens wel weten wat hij met zo'n viridiaan moet doen. Je hebt gelijk. Ik ga de wildernis in om de Viridian te zoeken en jij probeert om Terpentijn te vinden. Nou, die, die zal wel in de stad rondhangen waar die net zoveel augurken kan krijgen als die lust. En als we klaar zijn ontmoeten we elkaar bij het museum om, om te herstellen wat mij uit de hand gelopen is. Toen Tom Poes in de wijk kwam waar de meeste artiesten hun werkplaats hadden, werd zijn aandacht getrokken door ingezakte woningen. Nu waren de meeste panden in deze buurt wel onbewoonbaar verklaard... maar het was toch wel een uitzondering dat men er kunstenaars aantrof... die klagend door de brokstukken van een puinhoop scharrelden. Hmm, dat moet het werk van de Viridiaan zijn. Hij is hier natuurlijk aangetrokken door de trillingen... en toen heeft hij de boel kort en klein geslagen. Terpentijn zou zoiets nooit doen. Hmm. Dat betekent dus dat ik heer Ollies monster zal vinden... wanneer ik de verwoestingen volg... Dat is geen prettig vooruitzicht, maar ik zal doen wat ik kan. Die sporen ken ik. Ze zijn van het monster. Hij is naar dat schuurtje gegaan. Die geluiden daar geven trillingen. Professor, vlug! Zet die machine stil! Het monster is in de buurt. Er dreigt gevaar! Zet die machine toch af! Lopen! stelt te laat afgezet. Oh, dit is alles, je kans Onwetenschappelijk! Maar omdat de zware gedaante van de inbreker de geleerde angst inboezemde... draafde hij achter Tom Poes aan naar de deur. Nu gebeurde er echter iets onverwachts. Geschoolde luisteraars zullen weten dat ook angsttrillingen veroorzaakt. En het werd spoedig duidelijk dat het monster meer door de vluchtelingen werd aangetrokken... dan door de stilgevallen apparatuur. Daar... Daar is een brandladder. Misschien raken we op die manier buiten zijn bereik. Als hij niet kan klimmen, tenminste. Oef. Ik wou dat heer Olly hier was. Die is de enige die macht over hem heeft. Helaas, heer Bommel bevond zich een heel eind vandaar, op de vlakte die de stad omringde. Hoe kan men nu zo 1, 2, 3 zijn monster vinden? Zou het helpen wanneer ik hem roep? Ja, wat moet ik roepen? Ach, Tom Poes, heeft het gemakkelijk. Die hoeft alleen maar naar een kunstenaar te zoeken. En ik dwaal hier eenzaam over de stille heide. Bij nacht en oomtij. Oeh, kijk, een tent. Kom, laat ik daar eens vragen... of men soms een kunstmonster heeft zien passeren. Het stuit me tegen de borst... om op dit uur nog ergens aan te kloppen als heer zijnde. Maar wet. Moet je? ben je weer bezig met je uh, dinges? Heer Tijn, neem me niet kwalijk. Ik, ik kwam toevallig langs en toen dacht ik... Kom, dacht ik, laat ik daar even vragen... of men soms een viridiaan heeft zien passeren. Die zoek ik namelijk. Ik ben zijn baas, maar ik wist zo gauw niet wat ik tegen hem moest zeggen. En nu loopt hij los rond en de hele tentoonstelling is kapot. Ja, is het zover? Ja. Jouw kunstmonster is het einde van alle kunst. De hele omgeving is drooggelegd... en alleen nog maar geschikt voor vreesverwerking en de fabrikage van stank. Oh, heel vreselijk. En het is allemaal mijn schuld, ik weet het. Ach, wat moet ik nu doen? Kom maar mee. Ik voel wel ongeveer waar de Viridian uithangt. Viridian. We moeten verder, prof. Dat monster kan ook klimmen. Kom mee, door de dakgoot. En probeer niet bang te zijn. Dat veroorzaakt trillingen. hemelbliksem. Deze ongehoogte. Geef mij een zwindel. Ik kan ja niet niets dat mijn knieën klappen. Ik moet... Daar komt hij. Snel, prof. Geef me uw hand. Daar, snuf. Haal een brandladder. Daar scharrelt de verdachte die het museum geplunderd heeft. Niet zo beven, prof. Help! Het monster heeft mij in greep. Help! Niet trillen, prof. Dan laat hij wel los. Brand, lanners! Laat de brand weer komen. Slug! klim naar boven. Uh, Veridiaan, laat dat! Uh, dat mag je niet doen. Dat wil ik niet hebben. Laat de professor met rust en kom hier. Hij doet het. Dat gaat mij boven de pet. Mij niet, hoor. Zo'n losgebarste te vent die zijn naam onder het stukje heeft gezet. Ziezo, in het vervolg mag jij niet meer zo wild zijn. Begrepen? Ik wil het niet meer hebben. Bedoel ik, het wordt tijd dat ik je opvoeding krachtig ter hand neem. Want anders zouden er ongelukken kunnen gebeuren. Aha. Nu heb ik de zaak door. Je bent er gloeiend bij, bommel. Het is verboden om zo'n gedrocht onbeheerd te laten rondlopen. Dat is één. En jij bent als zijn eigenaar aansprakelijk voor alle schade die het heeft aangericht. En dat is twee. Voorzichtig. Zo'n vleeslichaam valt altijd in grove trillingen als hij gallig wordt. En dan krijg je weer last van de viridiaan dinges. Ben, ben jij de, de... de eigenaar van dit monster, Bommel? Uh, ja, dat is te zeggen, door mijn naam op zijn lille heb ik hem niet goed in de hand gehouden, omdat ik niet wist hoe ik dat moest doen. En daardoor... Genoeg! Genoeg om je op te schrijven! Wat is je naam? Oh. U moet heer Olly niet boos maken, want dan geeft hij trillingen af en dat Net is. wat ik zei: deze kunstverteller heeft mijn stukje vervalt. Waar of niet? Ja. Ja, dat heb ik gedaan. Maar, maar, maar ik heb er spijt van, echt waar. En, en het is de laatste keer dat het zal gebeuren. Hoe krijg je het in je denkpap om zoiets te ja. doen? Je bent een van die vleeslichamen die vinden dat een naam meer waard is dan kunst. Ja. Ah, ik moest eigenlijk zweesdrips je lijf van je maken. Wees toch rustig. Denk om de viridiaan. Het gaat me boven de bed. Ik zal deze zaak even op zijn beloop laten totdat het monster tot rust gekomen is. Ja, wanneer Bommel het waard kwaad worden, slinger ik hem zo op de bon... dat hij het niet gauw vergeten zal. U, u hebt gelijk, heer Tijn. Zwees Rikselij gaat ver. Maar ik ben een gebroken heer die de kunst in Rommeldam omhals heeft laten brengen. En hier zit ik nu. Kom mee naar de tentoonstelling, Terpentijn. Je moet zo gauw mogelijk je eigen naam op het doek zetten. Zo, daar hangt hij dus. In een kaal Ontplofte wierblaas. Ja, ja, het nu is er lelijk uitgesprongen door gebrek aan vernis. Geen wonder dat de zaak grofstoffelijk is gaan trillen. Schiet toch op, daar komt heer Bommel aan, met het monster. Ik ga mijn handtekening uitvegen. Maar wat dan? Dan is er niemand meer die macht over de Viridiaan heeft. Ach, als heer Tijn dan maar niet zo'n boos was. Ja, groeve trullingen. Dat komt er van wanneer een rollade aan het sudderen raakt. Maar hij is juist op tijd. Mijn naam staat op het doek. Laat hem binnenkomen, makker. Uh, heer Tijn. Hou je vast! Spring, jij! Daar in je wier! Huh? Huh. Het monster is... Het is teruggesprongen in het schilderij. Gelukkig geen vlees en geen vis, die Viridiaan. Een vochtblaas met maantrillingen. Dat vibreert wel grof... maar het is toch gemakkelijker te behandelen... dan sommige doorregenrollades. Huh? En nu de vernis toch? Uh, eh, ja. nou... Jo, ja. daar heb ik je. Geplakt en gelakt en met de naam van de vastlijmer eronder. Daar komt geen vleeslichaam meer aan te pas. Goh, ik ben hier te veel. Iemand van mijn stand voelt zoiets heel fijn aan, jonge vriend. Op deze tentoonstelling is voor mij geen plaats, Pierre. Ik ga naar huis. Mm. Enige tijd later werd de tentoonstelling van het Rommeldam-festival geopend. Maar heer Bommel was daarbij niet aanwezig. Hij bracht zijn tijd in de luwte door, terwijl hij zich op de hoogte hield door het lezen van de krant. Zo, de prie de Rommel is toegekend aan de schilder Terpentijn. Dat geeft natuurlijk wel even een vreemd gevoel van binnen. Wat gemeen, Ollie dat jij de prijs niet hebt gehad, bedoel ik. Jij had het zo echt verdiend. Ach, zo'n arme kunstenaar heeft er meer aan dan ik. Ik heb me dan ook teruggetrokken, mevrouw Doddel. En dat is maar goed ook, eigenlijk. Want ik lees hier dat de marquise de kantenkleer een eervolle vermelding heeft gekregen. Nou vraag ik u, dat gedicht van hem was toch maar een kreupelrijm als u begrijpt ik bedoel. Ja, nou, ik kon er geen touw aan vastknopen hoor. Maar de plaat die jij gemaakt had, was nu juist zo duidelijk. Iedereen kon direct zien dat het opgeplakte wier was. En daarom vind ik het echt vals. We moeten het breed zien. In dit land is geen plaat. Voor kunst. Nee. En daarom heb ik gemeend een etentje aan te moeten bieden om toch iets aan de cultuur te doen. Uh, u komt toch ook, mevrouw? Ja. Iets van niets, de en van nu, die in niets vergelijkt. Dat was dat. Nu kunnen we verder zonder zorgen proeven wat Joost heeft klaargemaakt. Koken is ook een kunst. Dat wordt bij de tegenwoordige festivalen nogal eens vergeten. Nou, dat is waar, hoor. Mm -hmm. Wat kun jij dat toch enig zeggen, Olly? Nibia, nee, dat is zonder twijfel waar. Voor praten komt u een eervolle vermelding toe, Amis. Dan stel ik voor om op de winnaar van de priet te drinken. Terpentijn is een groot kunstenaar. En hij is tenslotte degene die de veridiaan, die ik aan mijn hoofd had, netjes heeft opgeplakt en met vernis dichtgesmeerd. Zodat de kunst verder kan bloeien en groeien. Daar waren alle aanwezigen het mee eens, zodat het verder een heel gezellige avond werd. Men kan zich alleen afvragen waarom de meesterschilder niet persoonlijk aanwezig was en of heer Bommel misschien vergeten was hem uit te nodigen. Maar dat was niet zo. Terpentijn had net als de anderen een keurig kaartje gekregen en hij was gekomen ook. Hij wilde echter niet in de eetkamer zitten, omdat, zoals hij zei, al dat vlees zijn trillingen verstoorde. En daarom zat hij vreedzaam buiten op de stoep in het licht van de maan augurken te eten. Bommel met in de hoofdrollen Mark Rietman, Jacob Derwig en Krijn Ter Braak. Regie Chris Bayema. Editing Frans de Rond. Voor alle informatie en podcasting hoorspelbommel.nl. Bommen wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties en de Stichting Het Toonder Auteursrecht. Krijn Ter Braak leest uit de bommel -lexicon. Zwarte bergen, de... gebied dat de noordelijke begrenzing vormt van het donkere bomenbos. Daar wagen zich slechts onverschrokken avonturiers. Het is een woest en onontgonnen landschap, kaal en angstaanjagend. De wind is er guur... En het klimaat bemoeilijkt permanente bewoning. Daar bevinden zich de walmzander-stuifduinen, het waaigat, de zevenpiek en de nevelbergen. Oude ruïnes wijzen op verloren gegaande beschavingen. Maar in de bommelsaga trekken solitaire zonderlingen er zich terug, zoals Hokerspas, Roerik Ommenom, Ogel en Tors, om er maar een paar te noemen. Ook wonen er vreemde en kwaadaardige levensvormen die nog niet bekend zijn in de geordende wereld. Maar waar heer Bommel en Tom Poes meestal ongewild mee te maken krijgen. Zoals de sloven, die hun hachtjes hebben verloren aan vlijmen fileer, de knark van de tufkegel en aanliggende slikken en zompen. Con Gruur komt er vandaan en Urgje en zijn familie. Verder leven er pronen, hopzaas en slijtmijten. Ook het volk der Laberdanen vindt er een karig bestaan. In een spelonk huizen de kwillen. De schaarse nederzettingen in de Zwarte Bergen zijn armelijk. Hier en daar staat een eenzame herberg. <middels>